Temperatuur ligt tussen 3 graden in het oosten en 6 in het westen. Dit was het in ons journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust, de dag Groenhart. De IKEA, je jaar in jaar uit slaafskleden naar de mode en je daar dan goed bij voelen. Dat gezeik over je vriendjes rijden, Zaterdagavond voor de buis zitten terwijl je 18 bent en eigenlijk uit moet. Of het scoren van een hamburger bij de McDonald's. Nou, dit zijn allemaal sms'jes die ik binnenkreeg op de vraag... wat is nou voor jou het toppint van burgerlijkheid? We hebben het vannacht in Lust over burgerlijkheid. Waarom? Omdat ik steeds vaker in de kranten zie dat de jeugd steeds braver wordt. En ik lees in diezelfde kranten dat wij door de recessie, de economische crisis, voorzichtiger worden. Dat we minder rebels worden en dat we gaan voor de veiligheid. Dus ik denk we gaan het dan hebben over burgerlijkheid. Straks in Boys Bar, dat is de BNM-bar, praten mijn collega's over wat er dan gebeurt als die burgerlijkheid ook de slaapkamer bereikt. Daarin worden openhartige confessies gedaan. Confessies? confessies gedaan, inderdaad. Maar ik wil natuurlijk gewoon vooral graag van jou horen. Wat is dat toppunt van burgerlijkheid voor jou? 0800-1121. 0800-1121. En is het zo dat we steeds burgerlijker worden? En wat vinden we daarvan? Ik hoor het heel graag van jou. Je kan ook even mailen. is misschien ook makkelijk. Dat doe je naar lust.bnn.nl. Ook als je een vraag hebt voor onze seksuologen. Ze zitten weer om je vraag te beantwoorden, dan mail je even naar haar. Maar ik heb ook heel veel fijne muziek voor je klaarstaan. Hoor. Bijvoorbeeld een Coldplay. Sexy is burgerlijkheid. Olaf, Edwin, Leslie, Jenny en Dexter zitten in de BNN Boys Bar. En uh, proberen op, op openhartige wijze die vraag te beantwoorden. Boys Bar. Wat ik altijd wel grappig vind, als ik dan hoor dat, uh, dat stellen echt vaste seksavonden hebben. Dat vind ik persoonlijk oh, dat wel... Dat hoor je altijd. Ja, nou echt Sowieso altijd. Geplande seks is ja. verschrikkelijk. Ja. Ja. ja, toch? Dat, dat moet, moet ook wel spannend zijn. Geplande seks? Ja, ja, op de manier waarop het gaat, van. maar niet van... Jeetje, we je hebt nu al een week niet gedaan. De niet zit is weer, zo weer druk. in de klok. Vanavond ja. gaan we het doen. Nou, dat vind ik helemaal niet geil. Dat is... Uh... Nee, hè? Daar word, daar word je niet warm van. Nee, of dat je het echt om de opvoeding van je kinderen heen moet gaan plannen. Zo. Van, nou, <lacht> zoals het iedere week gaat, dan weten we dat we op vrijdagmiddag van 4 Kunnen... tot 5 uh, ja. ja, even soms de tijd is hebben. Het, ja, ik vind het echt afschuwelijk <lacht> om te zeggen, maar soms is het gewoon niet anders. En nou, ik woon nu samen en we hebben het allemaal hard, allebei hartstikke druk. En we proberen het wel zo spontaan mogelijk te doen, maar soms dan heb je het gewoon heel druk. En dan, ja, wil, je wilt toch ook gewoon neuken. Dus dan moet je daar toch een beetje Verras ver, je je vrienden. vriendje nog? En ja, leg je voor het neuken dan, dan, vriendje, dan, dan ook alvast een handdoekje klaar? Nee, maar je, dat vind ik dus we wel het leuk. Het ja, ja. Nee, dat, nee, dat niet. Maar wel, dat het soms kan heel geil zijn om een afspraak te maken. Als je, dat je juist een beetje ernaartoe kan leven. En dat je weet dat het gaat gebeuren. En dat, ja, dat, dat je er echt weer een moment van kan maken. Maar dat is na vijf en een half jaar soms ook ook een beetje weg. Ja, ja, ik vind dat dat ik, ik ik dat hoor ik wel vaker, weet je wel? Vooral op het moment dat ik zeg maar vrijgezel ben, dan lijkt het erop dat zodra je zodra iemand een hele lange tijd met iemand gaat, dat de seks dan ook burgerlijk wordt. Maar er is denk ik dan in seks wel iets heel erg verschillends tussen burgerlijk en houden van en. Dat is, me, dat is vaak moeilijk te zien op het moment dat ik vrijgezel ben. Want dan denk ik al gauw van ja, het wordt saai, het wordt burgerlijk. Maar dan denk ik even niet van ja, die liefde die er dan kan zijn... dat is ook iets waarop ja. je dikke porno kunt hebben. Ja. ja, dat is ook de drijfkracht dan eigenlijk. Burgerlijkheid is ook heel erg in die eye of the beholder? Ik bedoel, ja, als, ja. als ik zeg over... Iemand die naast me zit, nou die vind ik heel burgerlijk. Misschien is dat haar of zijn beleving wel van... ja, maar ik ben mega gelukkig. Ja. En is dan het stigma burgerlijk dan niet pas op het moment... dat je dat over je eigen leven vindt? Ja. Dat het ja. dan ja. het het ja. ergste ja. ja. ja. ja. dus is. Je kan er ook niet omheen. Iedereen is toch burgerlijk. Iedereen heeft uiteindelijk een, een baan vlokhoors. en een hond. en Behalve partyvlokhoors. Ja. ja, maar die gaat het nu misschien Mensen zijn, zijn gewoon gewoontedieren. Ja. we. Ja. Als je, dan, je hoeft maar één aflevering Nederland van boven te kijken... om dat bevestigd te zien. Dat we de hele tijd constant hetzelfde aan het doen zijn met z'n allen. Ja. Burgelijkheid die de slaapkamer binnen sluipt. Seks plannen. Seks plannen omdat je het te druk hebt met een baan, met kinderen, met andere dingen. Is dat een herkenbaar scenario? En durf je daarover te praten? 0800... 1121, 0800, 1121. SMS mag ook, dat doe je naar 9090. 90. heb het woordje lust in, een spatie en dan jouw verhaal over geplande seks. Straks ga ik bellen met Cor. Hij, uh, leefde, uh, nou ja, hij leefde in de flower power tijd toen hij jong was en heeft daar prachtige verhalen over. Maar ik heb uh, um, ook heel veel fijne muziek klaarstaan. You soon doer. Dat was mijn beste poging tot het uitspreken van die prachtige Afrikaanse naam. De titel kan ik wel. Seven Seconds. <musische lewsten> We should be using. I'm the ones who practice wicked charm for the sword and the stone, bad to the bone. Battle's not over even when it's won, and when a child is born into this world. J'assume les raisons qui nous poussent De changer tout J'aimerais qu'on oublie le couleur Pour qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments, de ras qu'il faut Qu'ils désespèrent, je veux les gamins ouverts Des amis pour parler de leur peine De leur joie, pour qu'ils le c'est Des infos qui ne divisent pas Changer C'est seconds. Ja, het is een tijdperk waarvan ik regelmatig denk, goh, als ik toen jong was geweest, hoe was dat dan geweest? Wat voor gekke dingen had ik ervaren? Was ik naar Studio 54 gegaan? Als ik in Amerika had nou ja, En dan kan ik zo eens fantaseren over die mooie tijd dat alles kon en mocht. Maar hij was er. Cor, goedenacht. De flower power tijd. Ja. Hi Cor, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, Sarayda. Hai. Hi. Uh, Nee, ik vind het heel leuk. Ik zal even de, de radio wat zachter zetten, want dan hoor ik die echo niet. Ja, dat, uh, dat werkt inderdaad goed. Ik ja. vind het ontzettend leuk dat, uh, dat je belt, want dan kan je ons even terugnemen naar die tijd. Ik heb er natuurlijk boeken over proberen. gelezen en veel Ik zal afzien. het proberen. Oké, okay, nou, leuk. Ik was 19 en op een gegeven moment dacht uh, uh, ik kreeg een... Uh, ik zal het ik zal het probeer kort te doen, maar ja, je moet wel wat vertellen. Natuurlijk. Ja, vertel, vertel. Ik, ik kreeg namelijk een oproep voor uh, militaire dienst. En één ding wat ik van mijn vader en moeder heb meegekregen is. Gij zult niet doden. Hmm. Dus je gaat gewoon, je, je maakt nooit iemand dood. Want mijn vader zei altijd, die was Timmerman, die zei. Iedereen gaat dood vanzelf, daar hoef je niet mee te helpen. Nou, dat vond ik een hele uh, strak, strak plan. Dus, maar toen, ja. kon ik alleen maar toen kon ik alleen maar of varen of emigreren. Ik dacht, nou, varen heb ik al geprobeerd. Uh, dus zie je alleen maar zee en dan denk je van uh, hoe zee. <laughs> okay. Maar toen ben ik, toen, toen ben ik gaan emigreren en toen had je vijf keuzes, toen de tijd, in 1969. Ja. En dan kon je, maar op een gegeven moment kon je voor 100 gulden kon je naar Australië emigreren als je daar minimaal twee jaar bleef. Want anders moest je de, de, de reis betalen. Okay. Dus uh, iets waar situatie eerlijk weg, ik denk nou, voor ons schulden, uh, Australië, oké, okay, down under, hier waar ik ga. We gaan het doen, wauw. Ja, en dat heb ik gedaan. Wauw. Dus je was In jong, Melbourne. jong nee? naar de andere kant van de wereld verhuisd? Ja. 22.000 kilometer van huis af. En ik was nooit langer dan 14 dagen van huis geweest. Je Nou ja. Maar dat, dat, daar zit weer een achtergrond achter en, en die, die, uh, die vertel ik alleen aan uh, Intimie, maar niet uh, uh, over de radio. Oké. Okay. En, en toen denk ik, oké, okay. en toen zat ik in de vliegtuig en dan zie je vader en, en mijn zusje en mijn broertje zwaaien bij uh, Schiphol. En dan denk ik, oké, okay. en dan zit ik naast een dame en die heeft uh, uh, een suikerziekte. En dat was een vrij brede dame, ze was uh, ik denk 40 of 50 jaar. En ja. die moest elke, bij die vrouw, 4 of 5 uur, zo'n injectie in de in duisternis. Moest dijk even prikken. En dat, ja. ja, en daar staat er nog steeds bij, jongen. En, en, en zo ben ik dus naar Australië gegaan. Maar goed, toen kwam ik daaraan. Ja. En, en uh, normaal gesproken, uh, toen de tijd kwamen alle emigranten, of immigranten uit Australië, die kwamen dan in een kamp terecht. Maar we wilden ik niet. Dus ik pakte de Sydney Morning Herald, dat is de, de, de telegraaf in Australië, en ik keek naar boarding houses. Wat goed, jij ging gewoon je eigen weg. Ja, en toen zag ik de, de family visser. Ik denk, hé, dat klinkt wel heel Nederlands. <laughs> heel en goed. Die, en die hadden wel een, een boardingplek. plek, dus nou, toen ben ik daarheen gegaan en uh, hop. Dat waren ook ben... Nederlanders, want dat klonk Nederlands, maar ze waren ja, uiteindelijk ook Nederlanders. Ja, nou, dat, waren, dat, waren, dat waren namelijk, nou, Janke die komt uit uh, Makken en, en Gerrit die kwam uit Borken. Oké. Okay. Nou, dat is Fries, hoor. Ja. <laughs> dus jij, en... jij vliegt de, de, de, uh, naar de andere kant van de wereld om uiteindelijk bij een Fries gezin in Australië oh, ja. terecht te komen. Ja. ja. Mooi. Ja. En toen? Ik ben heel benieuwd wanneer het flower power en, gedeelte en, begint. En... en en dan zit je daar en op een gegeven moment, nou ja, is in, in, in de jaren uh, 69, 70, en op een gegeven moment ik krijg ik je krijg gewoon die, die, die flauwe power en ik zat natuurlijk, ik, ik zat vlak bij City in die city suburbs, in uh, Miranda, Currie en Loftus, en, uh, nou, nah, dat, was, dat, was, dat was fan. Fucking plastic. Oh, ja? mag, ik, mag ik dat zeggen ja, over de? Ja, radio? Nou. Het is 20 over 3. Okay. Ja, tuurlijk. want mijn, mijn, mijn e-mailadres is namelijk wakkefuckingrolling, <laughs> Maar ik heb ook bedrijven <laughs> gehad. En toen, toen zegt mijn zoon, nou vindt u dat al spannend uh, en, en, en slim, pap. En toen denk ik, denk ik nee, dan kort ik het af naar nou, RF Rolling at hot uh, hotmail.com. Okay. Oh, nou zeg ik dat ook weer over ja, de radio. Ja, nou goed. Nou. Morgen zit die bus vol. Nou, maar wel goed. gezellig. Maar vertel eens dat... even. Neem eens even mee, Cor. Want jij was daar. Uh, het, ja. was die, het was die bijzondere belangrijke tijd. Hoe zag jij eruit, bijvoorbeeld, in die tijd? Ik, uh, uh, ik zag er eigenlijk uit. Ik had een baard, ik had lang haar. Mm -hmm. en, uh, en toen zag Op een gegeven moment kreeg je die film van Super super. Cry, uh, super uh, nee, uh, hoe noem je dat? Jesus Christ Superstar. Ja? En toen zei iemand tegen me... You look like fucking Jesus, man. <laughs> en, en, oh, en daar heb ik nog foto's ook van, want ik had lang haar... Uh, kruller, en, een dus. en een baard En een uh, baard, want ik denk nou... Op, toen was ik twintig en ik denk nou, ik scheer mij. Ik was eigenlijk wat dat betreft vrij lui. Je was lui en je dacht... Ik doe het gewoon precies zoals ik denk dat het goed is. Ja. Vertel eens wat over en, die feesten, Cor. Want die feesten. Dan had je op, op, eh, op eh, Bondi Beach. Dat is nu nog een, een, een trekpleister. Bondi Beach, dus is in North City. En daar had je altijd eh, eh, ja, een soort eh, wakefires. Uh, uh, en, en dat was allemaal van de. Van de. Van de, uh, van de... Okay. De service lick in Australië, dat, dat zijn de servers hè? Uh, op, op die surfboards. Mm -hmm. En daar kom je, normaal gesproken, kom je daar als buitenlander of als allochtoon, kom je daar gewoon, want ik was een allochtoon natuurlijk. Ik ben gaan naar uh, another uh, fucking horsey. Nee, dat maar, ben je inderdaad niet. Nee, aan mijn Dutchy. Dat, dat is er wel duidelijk gemaakt. Maar op een gegeven moment, ik, ik wilde gewoon die, die slang van het Australisch, die wilde ik uh, niet krijgen. En, en toen kom ik daar op een gegeven moment uh, op Bondi Beach terecht. En uh, nou, even, even een lekkere joint opsteken, want die kon je toen de je gewoon volop... Uh, joints opsteken en die kon je gewoon ook overal krijgen in Australië. Tenminste waar ik zat. Daar was het gewoon uh, open en vrij. Ja, maar dus was, dus no problem. En, en toen zeg ik tegen die, uh, nou op een gegeven moment... Uh, ik, ik zal het even kort houden. Uh, en toen ben ik... Uh, na, na drie jaar uh, dacht ik van... Uh, nou, nou moet ik maar even een billenboot. Toen heb ik tegen die leider... van de service link gezegd... Hey, ik zeg, by the way... Ik zeg, I'm a Dutchie. Hij kijkt me aan. Ik denk, hij maakt me dood... Of, uh, of, of weet ik wel. Want nou weet hij dat ik geen Australiër ben. I said, you gotta be fucking kidding, man. Ik zeg, nee, nee, echt niet. Hij zegt. Hij zegt, maar prove it, man. Ik zeg, oké. Een schipper gaat een schipper schapen. Dus de Tegen de Als je nog één keer op de schoen schrijft, schopt hem zijn schoenen van het schip af. Dat was de tekst die hij eruit knelde. En nu zegt hij, you fucking Dutchie. Hé, Cor, ik vind het een fantastisch mooi verhaal. Leuk dat je even belde. Ook goed om voor mij even. Wat te voelen van die tijd, omdat ik echt... Ja, ik had dat mee willen maken. Ik ga een mooi plaatje van je draaien. Van uh, CeeLo Green. En, Bright Lights, Bigger City. Nee, wacht even. Wacht even. Eén ding. Jij, uh, jij, jij hebt uh, voor, voor het nieuws heb jij een hele mooie plaat van, uh, uh, laten draaien. Weet je nog welke dat was? Ja, Runaway Love had ik... Ja. Ja. Dat vond ik zo weer een goede plaat. En toen ben ik met andere ogen... Want ik, ik, ik zie jou ook wel eens in, in, in uh, uh, spuiten en slikken, Ja, daar zat ik in. Tegenwoordig en, uh, niet ja. meer, maar dat was wel mijn programma, ja. Ja, ja, ja. En, en, en, dan denk ik, en dan denk ik op een gegeven moment... Je, je bent een hele slimme wijk. Je lijkt een beetje op mijn aanstaande schoondochter. Oké. Okay. Alleen, die, die, die, is, die is niet zo mooi gekleurd. Oké, okay, die is alleen niet bruin, oké. Okay. Die is weer wit, joh. Dat, dat, dat is geen kleur. Bruin is een kleur, vind ik gewoon. En, en, en zo, heb ik, zo heb ik ook een, een vriend op de, op de Mulo uh, leren uh, kennen. Dat, dat was er uit Aruba. Nou, top. Jersey. ja. ik dank je. Ik heb het plaatje wordt ingestart. Ik draai deze voor jou, Bright Lights, Bigger City. Ik, om terug te denken we, aan die volgen. tijd. Oké, okay. superleuk. Blijf bellen 0800 1121 voor je mooie verhalen over hoe burgerlijk of hoe rock'n'roll je bent. Dankjewel. I've weekend, no, Cause here comes that familiar feeling, that Friday is Yeah, I'm looking for some action and it's out there somewhere.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 Een aantal keren kwam in deze show voorbij als ultiem symbool van de burgerlijkheid. Ja, die bakfiets, die bakfiets. En misschien erger je daaraan. Misschien vind je het juist lekker handig. Maar er zijn mensen die door het vuur gaan door de bakfiets. Bijvoorbeeld moeder Noah, die in Utrecht een ware bakfiets parkeerstrijd begon. Misschien kunnen er speciale parkeerplekken komen, zodat je ja, het, de binnenstad kindvriendelijker maakt, maar ook houdt. Noah gebruikt haar bakfiets iedere dag voor haar twee dochters. Dat vind ik heel handig. Alle kinderen erin, boodschappen erbij, mijn koffer. Alleen, waar moet je ze neerzetten? Gewone fietsrekken zijn te klein en dus belanden de bakken vaak midden op straat. Je hoort wel mensen die klagen over de ruimte die bakfietsen innemen op de stoep. Want ja, daar is waar je moet parkeren dan. Er is niets anders. Dus schreef Noah een brief aan de gemeente om te pleiten voor speciale parkeerplaatsen. Nou, bijvoorbeeld... Vergelijkbaar met een uh, parkeerhaven voor een auto, maar dan uh, wat smaller, langs de stoep. Of misschien een parkeerplaats van een auto opdelen ervoor. Ja precies, dan moet gestreden worden voor je beliefs. In dit geval dus de bakfiets. Ja, het is half vier, ik ben nog tot vier uur bij je. En ik heb nog een aantal sms'jes. Um, het toppunt van burgerlijkheid is een uniek burgerservice nummer hebben in plaats van een uniek mens zijn. Het hebben van mijn hond is niet burgerlijk. Het hebben van labradors daarentegen wel wordt een sms. Als je goed kijkt zie je dat die een klein stropdasje om hebben. <laughs> dankjewel, Bernard. Ik had met mijn ex... Uh, we hadden samen twee kinderen ook vaste seksdagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dat is denk ik een antwoord op de vraag... Plan jij wel eens je seks? Een onderwerp dat voorbij kwam in de Boyd's Bar. En er is nog een smsje. Je bent zelf het toppunt van burgerlijkheid. Nou, dankjewel. Ehm... Um, zijn er nog dingen die we kwijt moeten over burgerlijkheid? Oh, ik heb nog een, een, uh, een mailtje. Ik vind het toppunt van burgerlijkheid: de roddelende moeders die bij de basisschool staan. Ze staan er dan vanaf drie uur tot vier uur te roddelen over wie er maar langs loopt. Ik haal heel vaak mijn kleine broertje op en ik irriteer me daar maatloos aan. Of samen met je vriend of vriendin boodschappen doen. Dat is ook super burgerlijk, al is dat stiekem toch ook wel heel leuk. Benja Pinda zegt dat. Dank je wel voor je mailtje. Burgelijkheid dus tot zover. Burgelijkheid. Maar je luistert nog steeds naar Lust. Tot vier uur ben ik bij je. Lust gaat over liefde, seks en relaties. En ik heb een vraag binnengekregen die niet gaat over burgelijkheid... maar wel over uh, liefde en seks voor onze Wil Berghuis. Dus uh, Wil hebben we straks aan de telefoon. En natuurlijk is onze vaste liefdesreporter Joris ook weer op weg gaan. En heeft ook weer een prachtig verhaal te pakken gehad. Hartstikke mooi. Na, uh, na Jamie Woon gaan we luisteren naar uh, Wil Berghuis. Maar eerst even die Night Air. Om een beetje in die sfeer te geraken. Night air has the strangest flame. to Yeah. <laughs> week is het weer een vragenvuur dat op die mailbox afkomt. En daar zijn we ontzettend blij mee. Want natuurlijk kan je lekker met ons praten in de uitzending, maar soms wil je een vraag stellen die je misschien liever even op papier zet en die je mailt. Dat gebeurt naar lust.bnm.nl. En soms zijn het vragen waar ik niet direct antwoord op weet, maar dat geeft dan niet. Want dan hebben we Wil Berghuis, onze vaste seksuoloog die altijd een antwoord geeft. Wil, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb, ik, heb, ik heb een bijzondere en ik denk dat het uh, een Belgisch mailtje is. Je hoort straks uh, waarom ik dat denk. Um, het is een mailtje van Koen aan jou, beste wil. Mijn vrouw is zwanger en nu blijkt uit een test van de gynaecoloog... dat ze een SOA heeft. Ik weet van mezelf dat ik nooit seks met een ander heb gehad. Zij beweert ook dat ze nooit seks met een ander heeft gehad. Hoe kan ze dan een SOA hebben? Of kan je een SOA krijgen zonder dat je weet zonder dat je het weet door bijvoorbeeld iemand een hand te geven... die zichzelf net gevingerd heeft om, uh, en daarna naar het toilet is gegaan... zonder haar handen te hebben gekuist, bijvoorbeeld. Met andere woorden, iemand heeft zichzelf net gevingerd... Uh, heeft de handen niet gewassen en geeft vervolgens iemand anders een hand... en is dan op die manier een SOA overdraagbaar. Kortom, kan mijn vrouw een SOA gehad hebben... zonder dat ze seks met iemand anders heeft gehad die een SOA heeft? Groetjes Koen. PS, het gaat om de SOA syfilis. Even wat, ja. Vertel heel even, de, de, de, syphilis, zeg ik het goed? Ja, syphilis is uh, inderdaad een van de zo's en ook een van de meest ernstige. Hm. Uh, omdat je, ja, dat in eerste instantie, er zitten een aantal stadia in, in eerste instantie merk je daar niet zo heel erg veel van. Uh, uh, en pas later kan je wat, uh, krijg je wat zweertjes. En uh, wat plekjes, en, uh, maar die kunnen ook weer verdwijnen. Hè? Maar het is uh, wel een, een gemeen iets wat zich dan verder kan gaan woekeren in je lijf. En uh, uiteindelijk, want het is een al een heel lang voorkomende aandoening. Uh, vroeger leidde dat inderdaad uh, met name bij uh, mensen die dat dan niet wisten en niet behandelbaar waren. Uh, tot uh, aandoeningen in de hersenen. Hè? Dus, uh, oh? Ja, een soort... Uh, redelijk serieuze ja, aandoening. Bacterie die, uh, ja, maar die is de... goed te behandelen als je er wel wat mee doet. Ja, toch? ja, ja. Na de penicilline, hè, want de penicilline is toen uitgevonden uh, en uh, toen was uh, syfilis uh, goed te behandelen en dan is het gelukkig nog steeds. Maar je moet uh, je moet wel goed in de gaten houden en uh, het is net als alle andere soa's is het dus ook uh, seksueel overdraagbaar. Ja. Uh, dus niet zoals hij zegt van uh, uh, door je handen niet te wassen. De, dat kan niet. Maar uh, wel door seksueel contact, hè. Dus uh, contact met sperma, contact met bloed en nou een beetje vergelijkbaar zoals met, met aids. Hè? Dat, dat weten de mensen, de meeste mensen wel hoe ze dat uh, kunnen oplopen. Nou, dan kun je hier ook mee. Uh vergelijken, maar uh, het, is, het is voor Koen, het is niet niks Een uh, syfilis, als je hem dus niet behandelt hè, kan het dodelijk zijn en ja, met afschuwelijke gevolgen dus gelukkig is het er nu uitgekomen bij want meestal doen ze dat wel als je zwanger bent dan, uh, dan gaan ze dat de baby checken. is het gevaarlijk, hè, want die, uh, die zit natuurlijk in de buik van die uh, moeder ja. en uh, maar ja, het moet nu wel uh, behandeld gaan worden. En dat zal die gynaecoloog ook wel doen. Dus hier moet wel over gesproken worden. En niet alleen samen, maar ook, uh, ook met, de, met, de met de huisarts. Met of de, de huisarts, met de ja. dokter. Oké, okay, ja. dat is zeg maar um, het medische gedeelte van het vraagstuk. Ze moeten zich allebei laten testen, hij ook. En ze moeten goed opletten, want uh, ze is zwanger nu. Dat vraagstuk dat eronder ligt. Namelijk, is zij vreemd gegaan? Ja, het, het is alleen overdraagbaar via seksueel contact en ik weet niet hoe lang ze elkaar kennen, hè, want dat kan al jaren geleden gebeurd zijn. Het kan een sluimerende syfilis geweest zijn en het kan uh, in de tweede of misschien derde fase zitten, dus dan kan het ook voor hun relatie, ik weet niet hoe lang ze elkaar kennen hoor, maar uh, kan dat gebeurd zijn, maar... Het is um, vrijwel onmogelijk. Maar goed, dat, dat zou je ook na moeten vragen bij de huisarts. En die kan daar nog een beter antwoord op geven. Want uh, die kan het beter beoordelen. Um, dat, uh, dat dat door vieze handen of, of nou ja, dat mooie voorbeeld wat hij dan schetst uh, gebeurd ja. uh, is. Ja. Ze moet het ergens opgelopen hebben. En, en ja, dat doe je via seksueel contact. Hè? Ja. Dus, uh, het is uit de, dus... de mail wordt het niet duidelijk of zij nou uh, elkaars eerste zijn. Hij zegt wel, ik weet van mezelf dat ik nooit seks met een ander heb gehad. Ja, tijdens is... de relatie ja, misschien bedoelt ik, maar misschien daarvoor wel. Ja, precies, dat weet ik niet. Of misschien ja. zijn ze high school sweethearts en hebben ze inderdaad nooit uh, seks vanaf... Uh, ja, zijn ze elkaars eerste geweest. Als dat ja. het geval is, is zij vreemd gegaan. Ja, dat moet je haast concluderen. Want uh, ja, op een andere manier kun je het haast niet oplopen. Ja, of misschien via bloed. Maar uh, ja, bloedtransfusie of wat dan ook. Ja, onbeschermd bloed. Het zou natuurlijk kunnen, maar ja, dat... Ik denk wel dat dit een goede vraag is om eens na te gaan, ook in de anamnese die uh, zo'n huisarts afneemt, van ja, hoe ben je eraan gekomen? Want ik kan ja. me toch voorstellen dat hij zich daar zorgen over maakt, behalve het medische stuk, maar ook uh, ja, het relationele stuk, van ja, ben je mij wel trouw? Dat, uh, daar kun je wel vraagtekens bij. Syphilis loop je niet, uh, niet op via een vies toilet of zo. Dus, uh, Door niet getuiste handen? Nee, zoals een verkoudheid, dat kan allemaal nog, dan kun je overal oplopen, maar um, uh, bij syphilis is dat uh, echt uh, niet zo, nee. Koen, ik hoop dat uh, we iets meer duidelijkheid hebben kunnen scheppen voor jou. Wij zijn niet helemaal duidelijk over of, um, of jullie nou elkaars eerste zijn. Uh, want dan is het redelijk onmogelijk dat je vrouw uh, syfilis heeft opgelopen... Van, uh, zonde, als, als ze geen seks heeft gehad. Maar het kan dus ook zijn, en wil dat ze ook een goede dat ze die syfilis voor hem heeft opgelopen... maar dat ze het gewoon nooit heeft geweten. Ja. Ja. Okay. Ja. Wil, volgende week bellen we je weer. En kom snel weer eens langs in de studio. Ja, dat gaan we gauw weer eens doen. Ja. ja, Anne en ik hadden zo bedacht dat we je binnenkort in de studio willen hebben... om te praten met jou over libido. Oh, dat lijkt me hartstikke ja. goed. Libido voor mannen en libido voor vrouwen. En libido binnen relaties, buiten relaties. Wat te doen als je libido niet is wat je wilde, het is wat te doen als je libido overboord gaat. Libido. De libido night. De libido, ja, ja, de grote libido show. We bellen je daarvoor en binnenkort zit je lekker bij ons in de studio. Maar volgende week ook zeker weer in de show... Met een luisteraarsvraag en met uh, je goede advies, altijd. Ja, helemaal goed. Tot, Tot volgende, volgende week. week. Jo. Heb je een vraag aan onze Wil? Een vraag die je misschien niet durft te stellen door te bellen, maar even door te mailen, dan kan dat natuurlijk. Doe dat naar lust.bn.nl en dan zorgen wij dat die vraag terechtkomt bij Wil. Hello, innocence. Though it seems like we've been is een programma over de liefde. En elke week gaat hij op pad en vindt hij een mooi liefdesverhaal. Ik heb het natuurlijk over Joris. En deze keer trof hij uh, een wat oudere dame. Hij is meestal op zoek, naar de op zoek naar de groene blaadjes. Maar kan ook heel goed met de wat oudere dames. Wat liefde? Waar denk je dan aan? Liefde is voor mij heel veelzijdig. Mijn liefde voor mijn man, liefde voor mensen. Maar echt mijn grote liefde is liefde voor dieren. Is dat nog meer dan voor je man? Nee, dat niet. Maar op een, dat, dat is gewoon voor mij... Als ik met dieren omga, dan voel ik heel intense warmte. Bij mensen moet je voor liefde en geluk knokken. En dat moet je ook kunnen zien. Hoe lang geleden hebben jullie elkaar ontmoet? Wij uh, kennen elkaar nu 25 jaar... Maar ik moet zeggen dat uh, sinds vorig jaar hebben we zo'n zo scootertje gekocht. En uh, Tuffe overal naartoe hier in de achterhoek. Ik zeg wel, lijkt wel twee teenagers. Ja, een beetje een middelhaafcrisis, ja. He? Ja, maar leuk. En, dat, en toen zaten we samen op een bankje ergens midden in het bos. En toen zei ik tegen je: ja, verdorie, je wordt gewoon verliefd. Gewoon weer, omdat je samen, je doet hele spontane dingen. En dat merkte hij wel, dat de, de liefde in één keer weer oploeide. Omdat je normaal kom je in een sleur terecht. He, vooral ja, je, je kind, en, uh, die, dat breng je groot. En dat, dus dan door de jaren heen verslapt dat een beetje. Maar juist door dat brommetje werden we weer verliefd. En we hadden de grootste lol, maar we twee waren aan het zingen... De nummers van de Rolling Stones van vroeger. Nou, schitterend gewoon. In, meestal interview ik altijd jonge mensen voor het programma. Uh, jij bent dan wat ouder, maar je, had het, je zegt dus net sleur. Maar hoe doorbreek je dan sleur als je dan zo lang bij elkaar bent? 25 jaar, hoe hou je het leuk? Dat zijn gewoon spontane dingen. Ik ben wel eens thuisgekomen en dan weet mijn man, ik ga naar, uh, in bad. En dan stond uh, te, uh, om het hele bad heen had hij uh, kaarsjes aangezet. En een glas wijn ernaast. Liefde kun je gewoon iedere keer op. laten wij, wij, wij geven elkaar ook altijd hele leuke kaartjes. Wat schrijf je dan op? Heb je een kaartje? Ja, ik heb hier net toevallig voor een kaartje. Maar doen jullie dat altijd al? Ja. En wat hier nou? Eens even, ik even kijken. Wel, voor altijd vrienden en meer. Een olifantje en een poesje liggen ja. in het gras en een muisje. Ja, zulke ja. dingen. En dan als ik s'mores weg ga, zet ik dat bij zijn kopje neer. Liefde hoeft niet duur te zijn. Maar je moet wel aan elkaar denken en erkennen en elkaar in hun waarde laten. Dat is heel belangrijk. Toch zie je heel veel mensen heel snel hoppen van de ene relatie in en de andere relatie of ze scheiden. Maar dan hebben jullie het goed volgehouden, nog steeds. Het leuke vond ik, in het verleden ben ik dus vermind geraakt in mijn gezicht. Mijn man heeft mij nooit laten vallen, heeft daar ook nooit iets over gezegd. Maar toen ik klaar was met mijn hersteloperatie... was het enige wat hij zei, Sil, als je nu naar buiten gaat... kijk uit voor schilders, voor glazenwassers en metselaars. En dat was zijn manier van, je ziet er weer goed uit. En dat zal ik nooit vergeten. Dat vond ik gewoon heel erg leuk. En dat is liefde. Uh, tegenwoordig is de wereld, ik merk het op mijn zoon is 27... het is gewoon de wereld van jonge mensen die hebben een hele makkelijke denkwijze. Dat is nummer één. Uh, iedereen is ontzettend materialistisch... Dus daardoor krijgen ze in de liefde al spanningen. Omdat niet alles kan in de wereld. Je moet ook tevreden kunnen zijn. Nou, dat reageer ze zich dan vaak tegenover elkaar af. En dan krijg je al de verkeerde spanning. Als je samen het fijn hebt met iemand, probeer dan ook te denken van... Je bent maar één keer op deze wereld. En natuurlijk wil iedereen een goed en fijn leven hebben. Maar liefde is nummer één. Als je geboren wordt, word je met liefde omringd. En het einde van je leven hoop je dat ook nog. En dat je met liefde omringd wordt. Maar heel veel mensen zijn eenzaam zonder liefde. Omdat ze gewoon heel erg materialistisch zijn. En dan word je steeds eenzamer. Want dingen om je heen brengt geen geluk. Dat wordt een gewenning. Maar liefde, dat is niet te betalen. Ben jij dan heel oudbollig? Nou, misschien wel, maar ik denk het niet. Want ik, ben juist, ik heb een hele moderne instelling. Mijn man en ik hebben elkaar altijd vrijgelaten. Mijn man is ook... Uh, uh, vijf weken alleen naar Indonesië geweest. Eigenlijk niet, ik ben heel erg modern. Maar wat betreft liefde, je houdt het pas vol, wat ik al zeg. Als je elkaar respecteert, in de waarde laat. En ik zeg ook vaak van ja, wat je niet, wat niet weet, wat niet deert. Jij ja, ook altijd, kom altijd weer thuis hoor. Juist als je iemand vrijlaat in zijn leven, dan is liefde makkelijk. Want dan kom je graag thuis en ben je graag bij je partner. Maar als jij iemand uh, uh, leeft uh, in een, in een vakje plaatst en een ja, laat stikken in zijn relatie, dat werkt niet. Daarom houden die huwelijken op de lange termijn ook vol, omdat er respect is. En ja, oudbollig kun je het ook noemen, maar ik denk dat het het verkeerde woord is. Ik denk respect voor je partner, dat dat heel belangrijk is. Lust, Sarayra Groenhart. Radio 1. Schrijf seksappeal. De definitie van het woord seksappeal. Oh, man! Um, ik denk toch dat seksappeal is dat je een um, aantrekkelijke uitstraling hebt. Definieer aantrekkelijke uitstraling. Oh man! Uh, een aantrekkelijke uitstraling is dat je uh, niet per se verschrikkelijk uh, uh, knap bent. Zoals, uh, zoals zeg maar, uh, de boekjes vinden dat je knap moet zijn. Maar dat mensen uh, toch uh, naar je toe trekken. Mooi omschreven. Kennen we iemand die seksappeal heeft? Is er nou iemand waarvan je zegt nou, dat is dus echt een vrouw of een man ja. met seksappeal? Een bekende, bekende persoon. Noem eens iets. Noem eens um... iemand. Katja Schuurman. Ja, Katja Schuurman. Katja Schuurman. is natuurlijk ook wel... Heel knap. Echt wel heel Maar dat maakt niet uit. Dat kan natuurlijk... <lacht> ik bedoel, het zou zijn Gek gek nou, als je seks wel seksspiel hebt, maar niet knap mag zijn. Dus dat, ja, Katja Schuurman is wel eentje die... Uh... Ik sprak Bergit Schuurman uh, vrij donderdag. Toen moest ik, was ik hier bij, uh, bij Radio 1. Die was hier. Die heeft ook al seksspiel. Die heeft seksspiel. Ja. En dat zit hem in... Mm. Een twinkeltje in de ogen? Ja, oh ja, vrolijkheid hoort ook wel bij seksappeal inderdaad, ja. Ja, ja, maar ja, wat dat precies zit... Het is ook moeilijk, ik denk, denk dat het moeilijk is om te uh, omschrijven. Ik denk dat seksappeal bij een man uh, een bepaalde brutaliteit is... die op jongensachtige wijze uit de ogen straalt. Dat denk ik. Jeetje. Ja. En dat verzin ik <lacht> ook hier waar we bij zitten. Ja, dat nou, ik vind het goed, bedacht. Ja. ja. Nee, ja, nee, dat... Uh, en noem je ze even iemand dan? Ehm, um, voorbeeld. Ik, uh, ik interviewde hem voor de FIFA. Ja. Gers Pardoel, er moet nog, dat stuk op wordt nog geplaatst, binnenkort. Ja. En daarvan zeg ik, dat is, uh, net als wat jij zei, niet... Dat is geen Arie Boomsma. Zo van Arie Boomsma is heel duidelijk, dat is een knappe man. Ja, daar kun je niet omheen. Maar Gers heeft wel een leuke uitstraling, echt. Oké. Okay. Die toch ook wel een beetje sexy is. Want hij is nou niet bepaald... Prototype knappe man, toch? Of heb ik zie ik dat verkeerd? Nou, je zegt het met zoveel overtuiging dat ik denk, nou, daar heb jij ook wel eens over nagedacht. Ja, nou ja, niet. Of ik heb niet per se over het, over het uiterlijk van Ger's nagedacht. Dus ik denk, nu doe ik nu voor het eerst. Maar als ik zo Ger's voor mijn ogen haal, denk ik niet meteen, oh, dat is een knappe man. Bij Ari Boos, maar denk ik wel, goh, een knappe man. Ja, Ari is, is zo'n prototype knappe man. Nee, maar het gaat om iets wat uit die ogen staat. Een bepaalde brutaliteit, een bepaalde levenslust. Hmm. En ik zat hem te interviewen en ik zei het ook tegen hem. Ja. Ik zei, ze, je bent best sexy. Vinden andere vrouwen dat ook? En vind je jezelf ook sexy? Mm -hmm. Dat paste ook in uh, het interview. Het was een interview voor de FIFA. Yeah. Dus, uh, en toen dacht ik, ik wil daar een show over doen. Volgende week. Volgende week, zaterdag. Tussen 1 en 4 bij Lusten hebben we het over seksspul. En daar heb ik een gast bij. Mm -hmm. Nou, Anne, die... Uh, oh ja, die zijn die plaatjes die telkens voorbij. Ja, ja, ja, daar komen fantastische monitor. plaatjes bij. An Ancila Tilia. Ja, ken ik. Als je er niet kent... Red naar een laptop. <laughs> Tik haar naam in en google haar. Ancila Tilia. Is een van de meest bekende uh, latex en fetishmodellen modellen van Nederland. Ze is eigenlijk een beetje de Nederlandse Marilyn Monroe. Maar dan een paar stapjes verder durft ja. te gaan. Hè? Ja, en ze heeft een mening ook. Hè? Want ze heeft dus ook echt tegen de Playboy ingegaan. Een tijdje geleden ja? uh, las ik. Omdat zij, ik weet niet meer precies het verhaal erachter hoor. Maar... Uh, zij heeft ooit in de Playboy gestaan, en uh, ik weet niet of ze daar nu spijt van heeft. Maar zij heeft in ieder geval een soort open brief geschreven aan de hoofdredacteur van de Playboy. Uh, zo van: Nou, let er eens op als je jonge meisjes hebt van, van 18, 19. Die mogen dan wel in de Playboy, maar die zijn misschien ook een beetje onzeker nog en zo. Zo'n zo soort brief heeft zij geschreven. Ja, het is een pittige tante. Ja, ja, met een eigen mening en ontzettend veel seksappeal. En uh, met haar gaan we onder andere praten over wat dat... Want het is natuurlijk iets magisch waar je vinger niet allemaal ja, nee, op kan leggen. Ja, ik kan, ik leggen, kan niet he? precies zeggen van iemand wat het nou precies is. Ja. Ik bedoel, ik, ik denk als je het met morgen weer zou vragen... dan zou ik misschien wel een volledig andere definitie van het woord sekspeel hebben gehad. Omdat je dan weer nuchter bent. Omdat je dan weer <laughs> nuchter bent, ja. hey, Hé, waar, ja. waar ga jij het over hebben, lief? Uh, uh, wij, gaan, wij gaan het hebben over, over uh, nachtsnacks. Eet je wel eens wat uh, als oh, je dronken? Ja! Nachtsnacks, that's my life. Man. Ja, toch? Vaker dan dat ik zou wensen dat het gebeurt. Ik ik heb wel eens dat ik uh, dan. dan Krijg er ik... nu meteen honger van Ja, no, da, precies. Dat, zoiets heb je. Maar soms kom je thuis en dan heb je een paar biertjes gedronken. En dan weet je gewoon, ik moet iets hebben. En dan is het dus echt super irritant als je dus. Uh, ah, niks als je, in je niks hebt. in huis hebt. Behalve gezonde dingen. Oh, behalve bruin-drood. Oh man. Of, of fruit of een boterham en pindakaas. Nee, daar heb je er geen zin in. De, het vet moet er vanaf drapen. Ja, het, een zak chips zou al fijn zijn, maar het liefste iets warms. Waar je gewoon je, gewoon je, gewoon dat, een um, hamburger ofzo, of zo. Of een kapsalon, of zwaar of, of dunner. Ik trek ook, ik, terwijl ik naar je luister, trek ik een, je een, smaak, een, smaak, een gezicht. Een beetje... Ja, maar ik trek ook een gezicht zo van, van afschuw, maar ook van pure extase. Een soort... Mijn neus doet dan ook iets heel geks. Er komt een soort rimpel bij mijn neus. Maar dat is, dat is een beetje wat er gebeurt, hè? Ja, ja Intern. Nee, je, je moet dan. Je ja. moet iets eten. Dus daar gaan we het over hebben. En, uh... <laughs> Anne, Anne, de producer van mijn show, tinkt supergroot hier uh, in het beeldscherm uh, in... Het KFC Drive In. Anne, wat wil je daarmee zeggen? Ik denk dat jullie daar ja. zo meteen langs gaan. Ja. Moet ik zo op ja. de Waarschijnlijk weg. wel. Ja. Uh, denk er nog heel even over na. Uh, over jouw favoriete, uh, jouw favoriete nachtsnack, zeg maar. Als je gedronken hebt of gewoon, uh, gewoon oh. echt gewoon je moet iets eten. Moet. Ik heb een hele gekke. Mag ik zo pas vertellen? Ja, ja waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Het, Het begint vertellen. met een P. Oh, had dat? Nou goed, nee. ik zeg zo meteen. 0801121, als je nu alvast wilt achterlaten en wilt vertellen wat jouw favoriete nachtsnack is. Eigenlijk je lievelingseten in de nacht. Ik krijg er toch zo'n trek van? Ik heb niet. Waarom spout. hebben ze hier bij het NOS-gebouw, hier bij Radio 1, niet een soort. Surinaamse vrouw die op de parkeerplaats vanuit haar auto Rotti verkoopt? Ja, dat, dat is mijn vraag. Ja, ik denk dat dat niet heel erg uitkomt om een figuur s'nachts. Nou, rendabel is het niet. Wat zou kunnen. Bij heel veel salsafeestjes waar ik naartoe ga, is er wel, hoor. Iemand die vanuit de achterbak een rottie verkoopt. Sarayna, de NOS is geen salsafeest. <laughs> Jammer. En.